Nabestaanden zijn blij dat het Britse OM de rol van de man en die van andere agenten gaat onderzoeken. And is not going to be the only one. Obviously they're going to look back into the all the policemen on that day. So I think it's all very, very important to get all this out in the open. Bij de ramp in het Hillsborough Stadion in Sheffield kwamen 96 voetbalfans om het leven. Ze werden doodgedrukt op een overvolle tribune.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 Awb Verkeersinformatie. Er staan nu 13 files in Nederland. Totale lengte 50 kilometer. De meeste van die files staan rond Utrecht. Het is ook uh, druk opvallend op de A1 en de A28. En de echt opvallende files staan nu op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Kloppen Badhoevedorp en Afrit Haarlem-Zuid. Vijf kilometer door een kopstaartaanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Welkom terug, hier vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Verdient de van doping doordrengte Tour nog wel zoveel aandacht op radio en tv. TV-reisensent champion Gelen vindt van niet, wilren-commentator Danny Nederse vindt van wel. En ze gaan daar zo direct over debatteren. De column, zoals altijd, van Justus Vernoel dit keer over de Eurooorlog. U kunt ons volgen op Twitter, hashtag AfroVML. of ons ook bekijken op de website. De over de gasbranders. Deze week stond de top van chemiebedrijf Chemipact de Moerdijk terecht, maar niet de medewerker die de ramp met een gasbrander veroorzaakte. We praten hierover met twee gasten: uh, werknemer Willy de Aal en directeur Veenstra, beide werkzaam in slagerij Veenstra, ook de Moerdijk. Onze redactie zag verdachte gelijkenissen bij de twee bedrijven. Heren, welkom. Goedemiddag. Ja, hallo, Willy. Als we over uw bedrijf praten, hebben we het over een slagerij. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, wij zijn experts, uh, werkelijk grootheden, mag ik wel zeggen, op het gebied van vlees. Ja. Ja, uh, ik noem uh, een varkensvlees, ja. kippenvlees, rundvlees, ossenvlees, eendenvlees, ja. kalkoenenvlees, paardenvlees. Noem het maar op. Wij voorzien u van het overheerlijkste vleesbanket. Veestra's vlees, altijd een feest. Ja, dit is echt heel lekker uh, vleeshond. Ja, ja, Waarom ik de vraag stel, is omdat wij hebben vernomen... dat er soortgelijke praktijken aan de hand schijnen te zijn binnen uw bedrijf... Hè, dus dezelfde, als die er speelde bij Chemie Pak. Uh, leuk jasje, je hebt u aan. Ja, dat is een mooie kleur. Ja, dank u wel, maar waar ik het graag over wil hebben... is wat er onze redactie is uitgezocht. Oh. God. Ja, ja dat is een beetje een menkeljasje, leuk. ja. Het is in ieder geval onze redactie ter oren gekomen, hè? dus over die... die, die... Ja. Ja. ja, nou, jij moet dus eventjes heel goed luisteren, mevrouwtje. Ik ben dus de directeur, ik ben Sluijer Veenstra. de winkel draagt mijn naam. Ja. Maar ik heb geen idee waar u op doet. Waar ik op doel is, er zou ook binnen uw bedrijf regelmatig gebruik worden gemaakt van een gasbrander. Wat? Bij uw slagerij, een gasbrander. Hoor je dat, Willy? Ja, ze hebben het over onze Ja, gas... ja dat, dat hoor ik ook wel, ja. Ja, ja. Er schijnen dus in één gemeente bij verschillende bedrijven... ...precies dezelfde fouten en overtredingen te worden gemaakt. Ja, ja, goed. Nou, la laat ik het zo zeggen, mevrouwtje. Alles bij elkaar genomen, weet ik persoonlijk helemaal van niks. Nee, ik, ik, ik ook niet. Wat zegt u? Ik ook niet, nee. nee wat ik al zeg. <slaan> ik, uh, ik weet helemaal niks van onze gasbrander. Willy. Nee, pardon? Smoel dicht, Willy. Uh, luister, mevrouw. <tie> wij komen hier om een geëngageerde conversatie te hebben over chemiepak... omdat wij dus gedupeerden zijn. Ja, we zijn tot op het bot gepireerd. Willy. Er schijnen regelmatig stukken vlees voor een snelle ontdooiing... met een gasbrander te zijn bewerkt. Nou, ik weet uh, hetgeen waarover ze juist met uw wankele vocabulaire over bent begonnen... daar weet ik niks van, mevrouw uh, en u? Nee, ik zou ook echt niet weten welk uh, stuk vlees u uh, bedoelt. En ik heb ook geen zin uh, meer in die rare telefoontjes s nachts. Uh, met, met, u en uh, Even iets anders. Bij Chemie Pak was de waterdruk... voor eventueel bluswater veel te laag. Hoe is die bij u? Ja, hey. Hoog, ook te laag. Hoog, ja. Hoog, ja. Heel hoog, de druk. De druk is uh, enorm hoog. Nou, hebben wij hier een gasbrander op tafel gelegd. Dezelfde ja. type die werd gebruikt bij Chemie ja, Pak. Ja, dat, dat zie ik. Ja. U ziet wat? Nee! Oh, ah, is, wat, is dat een gasbrander? Kunt u aan ons laten zien hoe die werkt, meneer De Aal? Absoluut niet. Absoluut niet. Willy? Ja, meneer Veenstra. Ik weet waar je huis is. Hè? Ja, dat weet ik, meneer Veenstra. Hij ja. stond al middere keren bij ons op de stoep. Ja, ja, je hebt toch kinderen, Willy? Ja, meneer Veenstra. Vertel daar eens wat over, joh. Nou, uh, heren, even bij het onderwerp blijven. Hè? Nee, mevrouw wij weten van niks. En vanaf nu houden wij ons smoel en jij al helemaal, Willy. U vindt de gelijkenis met Chemie en uw bedrijf... volledig uit de lucht gegrepen? U houdt zich wel aan de regels, meneer Veenstra u blijft bij de zwegen. Ja. Dan rond ik af. Dank voor uw komst. En ik zou uitkijken voor politie. Eh, mevrouw mag ik die gasplannen Bij Ik heb het thuis nog Willy! En mensen onthoud vries vlees, Altijd een vies. <tiedert> Sanne de Vries, Bas Hoeflaak en Pieter Bouwman. Debat iedere week in vrijdagmiddag live. Twee mensen de vloer, katheders zetten we klaar. Mensen met verstand van zaken zoals altijd daarachter. Vandaag over de vraag of de Tour de France nog wel uitgebreid op radio en tv uitgezonden moet worden. Gisteren was er natuurlijk dat vernietigende rapport van de Amerikaanse anti-dopingsagentschap USADA over het professioneel dopinggebruik bij de ploeg van Lance Armstrong. Plus andere wielerploegen. Moeten NOS Eurosport, nou ja, noem ze allemaal maar op wie er mee bezig is... nog wel zoveel aandacht besteden aan deze besmette sport? Daarover gaan we in debat. Danny Neder, hij is oud-wielrenner. Tegenwoordig onder andere werkzaam als wielercommentator voor Eurosport. En Volkskrant TV-resenscent Jean-Pierre Gele. Allebei welkom. Eh, om te beginnen, meneer Gele aan de buis gekluisterd gezeten bij de laatste Tour... Nee, ik zelf niet. Ik neem altijd vakantie in juli. Maar dat komt omdat ik het uh, tamelijk stomzinnig vind... om mijn mooie zomerdagen te voldoen met zes uur een bergetappe te bekijken. U bent geen Tourfan? Uh, nee, maar dat is een kwestie van smaak. Ik gun het die 2 miljard of 3 miljard andere wereldbewoners van harte hoor. Dat is het heel prettig. Danny Nelissen, vanaf ja. volgend jaar gewoon weer commentator bij de Tour de France? Natuurlijk. Natuurlijk? Ja. Daar zal niets in veranderen? Nee, daar zal niks in veranderen. Oké, okay, u gaat beiden in debat over de stelling die we als volgt hebben geformuleerd. De Tour de France moet niet meer worden uitgezonden. En, Jean-Pierre u bent het eens met die stelling, dus eerst 30 seconden om die even toe te lichten. Ja, nou, mij lijkt dat uh, uit de afgelopen jaren, en met name de onthullingen van afgelopen week, wel is gebleken dat die mediawereld er niet in is geslaagd om aan te tonen dat die wereld vol met druk zit. Ze presenteren het puur uit liefde voor het spelletje, en dat is het probleem vaak zonder afstand, zonder journalistieke distantie, als een, uh, een spelletje. Terwijl het in wezen een georganiseerd drugstransport blijkt te zijn. En ik vind het niet de taak voor met name publieke media... maar eigenlijk uh, de hele journalistiek, uh, om dat als zodanig voor te spiegelen. R Mooi binnen de tijd. Uh, Danny Nederlandse uh, 30 seconden om te vertellen waarom u wel vindt... dat er weer dezelfde hoeveelheid aandacht aan die Tour besteed moet worden. Allereerst is de Tour de France een uh, wielerspectakel... waarin heel veel mensen, jij zei dat net al van genieten. En het is zo dat uh, je niet de ogen moet sluiten. Nee, je moet juist uitzenden. En je moet kritisch zijn. En uh, je kan het eigenlijk... Uh, als je naar de publieke omroep kijkt... het enige wat je ze zou kunnen voorwerpen... is dat ze misschien te weinig kritische vragen hebben gesteld... bij de prestaties die er zijn gemaakt. Het wil niet zeggen dat je dan iets maar niet meer moet doen... Want we geven de NTR ook niet op als ze Holle eruit En we zenden ook altijd het conflict in uh, Syrië uit. Dat is een halve minuut. Als je ja. het wel doen, maar vooral kritisch zijn. Ja, dat, dat roepen ze dan steeds. Maar dat hadden ze natuurlijk al veel eerder moeten doen. En niet alleen de publieke omroepen. Eigenlijk die hele wielerverslaggeving. Het gaat nu over wielerverslaggeving. Ook Danny Nelissen. Ja, wat, wat moet je kritisch zijn als je eigenlijk al wel weet... dat de winnaar van het hele spelletje vol met druk zit? Weet u dat? Nou, dat is nu gebleken. Ja, nee, maar hoe weet u dat vooraf? Dat is de taak van de journalistiek om dat in elk geval uit te zoeken. We Kent... moeten constateren dat er een onderzoeksinstituut voor nodig is geweest... om dit boven water te krijgen. En dat de journalistiek dus gefaald heeft. Ja. U... En ik weet wel hoe dat komt. Omdat die journalistiek, met name in die sportwereld... dat is altijd zo raar, in de parlementaire verslaggeving... kom je dat al veel minder tegen. Die, die staat stijf van de bewondering. Die, die wil de heroïek bevestigen. En dat is een heel a-journalistieke houding eigenlijk... Nou, ja, dat maar is, dat dan, is dat dan een reden om dan uiteindelijk te beslissen om niet uit te zenden? De ARD heeft dat besloten, toch een grote publieke omroep Want u beaamt dat even voor de duidelijkheid wel... dat die sportjournalistiek veel te veel een liefhebber is en daardoor niet kritisch? Nou, ik heb al een aantal keren gezegd dat er te weinig kritiek is op prestaties. En dat je dus op een gegeven moment ook niet meer kritisch mag kijken naar prestatie. Omdat dan het wielenvolk, maar ook de wielenploegen dan niet meer met je praten. Dat is een beetje, en daar ben ik met hem eens, maar dat is een beetje een discrepantie. Maar ja, goed, in ieder geval, het is ook... Er belang bij natuurlijk, want het is ook nog eens een spelletje... dat met heel veel belangen, financiële belangen gepaard gaat. Eurosport natuurlijk voorop, maar ook de publieke omroep. Uh, die hebben rechten. Ja, maar wij, maar wij doen, een doen gewoon komst. een uh, lijnverslag. Van een wedstrijd. Wij zijn een thematische zender, een sportzender, en we hebben niet zozeer een journaal waarin wij uh, zaken doen. Dus het is niet zozeer aan ons. Het is Waarom veel meer een publieke, omdat het omdat het meer een publieke taak is om dat te doen. Oh. Wij het nou, nou, even geven bij de, de tour houden. U zegt: wij ja. blijven die wedstrijd gewoon uitgebreid ja. uh, coveren. Maar zegt Jean-Pierre Gelen: het is gewoon een georganiseerd drugstransport. Nou, en nogmaals, kent u het dossier? Nee, ik ga die duizend pagina's niet lezen, maar ik neem er nee, kennis van... U, u, formuleert wel dan, u formuleert dan wel nu een mening over iets wat u eigenlijk helemaal niet kent. Hoe, hoe, weet, u, hoe, weet, u, hoe weet u dat het, uh, dat het zo is? Dat, dat, allemaal... dat begrijp ik uit de berichtgeving uit uh, media. Ja, u oh, gaat en, me niet vertellen en, en die, dat dat allemaal gaat. En al die krantenjournalisten is. hebben het dan wel goed en de nos journalisten niet? Ik vertrouw niet. er blind op dat mijn collega's die rapporten wel u lezen. Gaat dan de Volkskrant volgend jaar niets meer schrijven over... De Tour de France? Dat is wel geen een leuke idee. vraag. Geen idee, moeten we nog over vergaderen. Daar dan gaat u weer dan. niet over. Nee, helaas, helaas. Ja. ja, maar dat vind ik dan wel een... Uh, ja, u, u, u, u gaat er even handig mee om, maar... Maar dat was een andere Het hele hè? Dat is ja, niet alleen nee, maar nee, radio, ik, tv en... Klopt, klopt. Okay. Want meneer Nelens maakt nog een andere vergelijking. U uh, uh, uh, had het over Holleden. Van, ja, moet je dan als je iemand uh, als mens niet vindt deugen... hem niet interviewen of daar geen aandacht aan besteden? Klopt die vergelijking? Nee, die klopt helemaal niet. We moeten Holleeder natuurlijk nog gaan bekijken met z'n allen vanavond. Dan pas kunnen we daar een oordeel over hebben. Maar ik weet nu al zeker dat die kritisch benaderd zal worden. En meneer Nelissen schetste net al dat kritiek in die wielersport kan eigenlijk niet. Want dan mag je volgend jaar niet meer in die caravaan meerijden. Ja, dat is een journalistiek probleem. Nou, dat, is niet waar, dat heb in ik, in ik niet gezegd, want nu legt u mij woorden in de mond die ik niet heb gezegd en die ik niet heb gebruikt. Nou, u schrijft er wel eventjes een vraag Als je een kritische vraag stelt, dan ben je iemand die op een lijst gaat die, uh, waarvan ze zeggen, nou, dan moet je eigenlijk. Daar praten we niet gaan. meer mee. Hey, ik? Maar ik mag wel aan de caravaan, hè? dus uh, dat is heel iets anders. Ja, maar verwacht ja, okay, u eigenlijk, meneer Nederlandse, dat die tour nu uh, anders, beter, schoner is? Nou, er zijn. Uh, kijk, uh, daarom vroeg ik, uh, kent u het rapport? Kent u ook? Weet u ook maar iets van uh, de wielersport? U heeft net gezegd dat u lekker op vakantie gaat, is dus goed terecht, maar daaruit concludeer ik eigenlijk dat ik een. Uh, een, een, een, een tekenpartij hebt die eigenlijk helemaal niks weet van mijn sport... en op een hele andere manier naar nou, kijkt. Zo, U heeft prima? die duizend pagina's al uit, begrijp ik? Ik heb ze allemaal gelezen, ja. Okay. ja dat hoort bij mijn vak, geloof ik. Wij begrijpen inderdaad van onze uh, collega's, want ik heb ze ook niet alle duizend gelezen... dat het vernietigend is over Armstrong... dat het de grootst georganiseerde dopingorganisatie ooit in de sport is. U zegt dat klopt niet? Nee, ik zeg dat klopt wel. Oh. Dat staat daar. Oké. Okay. Ik, nou, heb, ik en wil daarvan weten, men, ja. of, hè, Dus weten. Heel veel mensen zeggen altijd vooraf... je moet dat niet gaan doen. Nu is er, hè, over een periode van een jaar of tien... zijn er uh, dingen gebleken die niet kunnen. Het is echt gewoon... Het rapport is... Maar is dat zo anders dan, denk je? Als je de getuigenissen leest... het is gewoon echt vreselijk om dat te lezen. Maar wat kunnen we daarvan leren? Als wij als journalistiek... dit rapport niet de hand nemen niet lezen en vervolgens een mening u wijst naar meneer Gele. De ja. Ik wijs naar de heer, ja, ja. heer Gelen. Uh, als je dat dus niet doet en niet duidt van wat daar gebeurd is... heb je eigenlijk geen recht te spreken. Meneer Gelen, dat is de taak van de Ja, nou, Ik neem toch niet aan dat we volgend jaar in de zomer... op Eurosport te zien gaan krijgen... ja, dames en heren, dit is de winnaar... maar het kan best dat hij vol met druk zit, hoor. U moet het allemaal maar niet geloven... wat u de afgelopen maand te zien heeft gekregen. Nou, volgens mij heb ik de afgelopen twee dagen live uh, de Ronde van Peking gedaan. Ik heb gisteren twee uur lang het rapport geanalyseerd in mijn uitzending. Ik heb de spot gelaten voor wat het is. Heel veel van die uh, namen die genoemd worden in die rapporten... die, die, die zijn gewoon allemaal nog actief ook, hè? Nou, kijk, wat, wat het grote probleem van de wielersport is nu... dat men zegt dit behoort tot het verleden. Nee, het hoort niet tot het verleden. Daarom moeten we ook niet de ogen sluiten en de luiken dicht doen. daarom moeten we juist blijven uitzenden. Het is zo dat het niet tot het verleden behoort... omdat mensen die vroeger een vergrijp hebben gedaan... nog steeds aan de knoppen zitten. De auto's rijden ploegleider zijn. En daarom, daar moeten we naar kijken. Du in Duitsland doen ze het niet houden. meer, hè? Daar hebben ze besloten om de tour niet meer uit te zetten. Ja, dat heeft heel goed gewerkt, hè? In welke zin? Ja, we, we hebben toch nu het rapport. De Duitsers hebben het voortouw genomen en die hebben dus gezegd in de redenering van de heer Gelen: we gaan dat niet meer doen, want uh, dan gaat die sport vanzelf al veranderen. Dat is dus niet gebeurd. Meneer Geelen, het, het helpt niet als je zegt, we zenden het niet uit. Nou, ik denk dat je het wel zou kunnen uitzenden... maar dan in een medisch-wetenschappelijk programma... waarin je laat zien hoeveel drugs mensen kunnen gebruiken... en tot welke prestaties ze dan komen. Dat is best interessant om te zien op zichzelf, maar noem het geen sport. Mag ik tot slot aan u beiden vragen, meneer Nelissen, om met ja. u te beginnen. Vindt u dat er werkelijk helemaal niets in de argumenten van uh, meneer Geelen zit... Er, of, of, of toch wel iets? Nee, want publieke omroep heeft ook de taak tot informatie. Uh, ik geloof dat de tour nog altijd op een white paper staat... totdat het nooit achter een betaalde decoder komt... Het het volk wil dit zien en we maken geen tv voor de heer Gele. Meneer Gelen zit er helemaal niets in de argumenten van meneer Nelis of toch wel iets? Ja, wel, natuurlijk wel. Het volk wil dit inderdaad zien. Dat, dat klopt. Dat vind ik zelf wel een beetje treurig, maar dat accepteer ik wel. Ik vrees dat maar, u gewoon weer op vakantie ze moet ze, tijdens het doel. Maar schotten de, ze dan wel de waarheid voor, alsjeblieft. jean Gele, tv recensent van de Volkskrant en Danny Nelissen, oud-wielrenner en wielercommentator voor Eurosport. Beide dank voor dit debat. Dank u. Wij gaan luisteren weer naar muziek van Kissy McHugh. Don't wake Kissy McJun. Begeleid door Leon van Etten, Sola van Mopman, Mark Patiapon... Nino Patikawa, Marco Heil, Monique van der Sterre en Vivian Wesseling. Als ik het allemaal goed uitspreek. Uh, Kissy, ja. welkom. Dankjewel. Ik moet er wel bij zeggen, uh, voor de mensen die alleen luisteren... die missen de helft, want je <laughs> danst er ook heel sensueel bij. <laughs> mensen moeten echt kijken naar vrijdagmiddaglife.afro.nl. En Justus en ik, Justus zit hier al klaar voor zijn column zo direct... Uh, die vroegen ons af... Waarom ben je eigenlijk terug naar Nederland gekomen? Want je was al uh, ongelooflijk succesvol, uh, of althans heel druk bezig om dat te worden, in Amerika. Ja, ja dat klopt. Nou, ik ben eigenlijk uh, naar vanuit de Antillen naar Amerika verhuisd om uh, te studeren. Ja, want en je dat... bent in, begrijp ik, heel even kort je cv. Je bent in Rotterdam geboren. Ja. En ja. toen ben je als kind naar Curaçao ja, vertrokken? Ja, ik ben Curaçao gegaan. En uh, ja, na de middelbare school op naar, naar Amerika verhuisd. Om daar wat te gaan uh, doen? Uh, muziek. Uh, ik heb daar muziek gestuurd. Ik ben daar um, afgestuurd van uh, Berklee College of Music. En ik heb daar belet en acteren. Nog meteen Amerikaans? Oh, oh Mark, is dat ja, ja, absoluut. Ja. Oh, ik dacht dat ik er nu vanaf was. Zo. Maar nou. waarom blijf je daar? Ja, niet dat, dat hoeft van ons niet. Dus het is ja. fijn dat je hier bent. Maar ik ja. bedoel, daar heb je toch veel meer mogelijkheden, of niet? Um, ja, zeker. Er zijn heel veel mogelijkheden. Er is ook heel veel competition. Ik heb er heel veel Geleerd. Het was Ook ontzettend veel meer concurrentie. Leuk. Ja, maar ja, ik heb geluk. Ja, ik heb misschien geluk gehad dat ik er staande wist te houden. Maar de bedoeling was eigenlijk dat ik alleen voor vier jaar zou gaan. En het is oké, okay, nog een jaar, nog een jaar, je nog een jaar ik kreeg veel um, opportunities. En uh, uiteindelijk was het veel te moeilijk op Schiphol. Elke keer, mijn hele familie zit hier. Oh, dat is. Het. En uh, ja, na een tijdje het toch. Toch, uh, is het toch belangrijker. Want ik begrijp je hebt daar gewerkt met Steven Tyler, uh, Diane Reeves, Clint Close ja ja Dat zijn niet de minste nee nee ja, ja. En, je, en je hebt ook meegewerkt aan een soort Amerikaanse RTL Boulevard hè of zo Yes. Yeah. <laughs> Een soort roddelrubriek ja, op tv, ja, of yeah, niet? Ja, dat is definitely roddel, ja. Yeah. Yeah. Ja, ook. <laughs> definitely roddel, ja. En dat wil je hier ook weer gaan doen? Of, uh... Uh, nou, nu, nu uh, focus, focus ik me echt uh, voornamelijk op de muziek. En uh, ja, je gaat door verschillende uh, stages. Stage, ik zou zeggen stages, maar dan dacht ik dat ik. In je leven. In je leven. Ik heb uh, vroeger ook gepresenteerd, toen ik nog op Curaçao woonde, kinderprogramma's. Maar nu focus ik focus ik me echt op muziek. Op muziek. Daar moet ja. ik van hebben. De, de CD heet Unspoken Rhyme. Ja. En die, die komt 1 november uit? 1 november, ja. Komt die uit? En dan? Dan ga je los in heel Europa? Of? <laughs> nou, um, het is wel leuk als ik in Amsterdam kan beginnen. Als het je, je daar... Aan, nou, dat, dan zien we wel weer, ja. Ja? Een ja. bescheiden ambitie, wat dat betreft. Um, ja, ik doe maar alsof. Maar je blijft voorlopig hier, want je zijn hier geloof ik ook. Hè? Je hebt je familie meegenomen. Ja. Altijd ja, gezellig. Ja. Eh, als u nogmaals dus niet alleen wil luisteren, maar ook wil zien... ga dan gewoon even naar onze site, want ze gaat zo direct... met die hele grote band nog twee nummers spelen. Dank daar alvast voor en eh, tot zo direct dus weer. Kissy ervan? In Griekenland en Spanje storten berooide gepensioneerden zich van de brug. Nederland en Duitsland verdienen intussen miljarden aan het geld... dat massaal wegvlucht uit het zuiden. Europa is economisch in hoogtemperatuur uit elkaar aan het vallen. En toch kreeg Europa vandaag de Nobelprijs voor de vrede. Nou, het zal bedoeld zijn als een aanmoediging om de eurocrisis op te lossen. Aandoenlijk. Je zou ook de paus kunnen vragen om te bidden voor economische groei. Of jonge maagden offeren tijdens vergaderingen van de Europese Centrale Bank. Een serieuze oplossing voor de eurocrisis kwam deze week van het IMF, de opperpenningmeester van de wereld. Hoe kunnen wij Griekenland en Spanje en dus Europa redden? Door in Nederland de lonen te verhogen. Jawel, als wij in Nederland meer gaan verdienen, wordt heel Europa daar beter van. Dat heeft het IMF echt gezegd. Ik hoor de PVV al juichen. De dierenpolitie blijft en krijgt loonsverhoging. En ook bij de SP gaat de rode vlag uit. De bazen moeten gaan bloeden. De uitgebuiten arbeiders hebben eindelijk weer hoop op een nieuwe flatscreen tv En met die hogere lonen hier redden we ook nog eens de euro. Briljante oplossing van het IMF. Om, omdat ik het zelf ook eerst niet kon geloven. Nog één keer het nieuwste reddingsplan voor Europa. Grieken en Spanjaarden moeten van het IMF blijven bezuinigen... en desnoods de medicijnen voor hun zieke kinderen inleveren. Nederland hoeft de crisis alleen te bestrijden door de lonen te verhogen. Nu denkt u, dat klinkt toch werkelijk te mooi om waar te zijn... en daar heeft u uiteraard volkomen gelijk in. Laten we vooral beleefd glimlachend die Nobelprijs voor de vrede in ontvangst nemen... al is het onzin, maar die hogere lonen van het IMF zijn een vuile valstrik. Want als de lonen in Nederland stijgen, wordt het personeel van de bakker duurder... en gaat iedereen dus direct meer betalen voor brood. Het klinkt leuk alle lonen verhogen, maar wat direct meestijgt is alle prijzen. Van het kopje koffie op de hoek tot de servicebeurt van de auto. Dus als wij, zoals het IMF voorstelt, de lonen in Nederland verhogen... heeft straks iedereen wel meer euro's... maar gaan die euro's direct op aan hogere prijzen. Die loonsverhoging die het IMF ons Nederlanders gunt... is gewoon een inflatieverhoging. En erger nog, alles wat wij aan het buitenland willen verkopen... wordt door onze loon- en inflatieverhoging opeens veel duurder. En dan komt de IMF-aad uit de mouw. Dan komt die grote giftige IMF-adder sissend omhoog uit het gras. Die welverdiende loonsverhoging voor alle hardwerkende Nederlanders... is uitsluitend bedoeld om Nederland economisch te verzwakken. Want als hier lonen stijgen, worden Nederlandse dropjes duurder... terwijl de Grieken onze supermarkten kunnen gaan overspoelen... met spotgoedkope olijfolie. Geert Wilders heeft gewoon gelijk... Europa en het IMF zijn erop uit om Nederland te laten inleveren. Want alleen als de rijke landen zwakker worden... kan de rest weer aanhaken. En daarom hield het IMF ons deze week een uitermate giftig snoepje voor. Loonsverhoging. Met als enige doel om juist Griekenland sterker te maken. Want straks wordt geen peperduur Hollands dropje meer geëxporteerd... terwijl de Grieken onze internationale markten overnemen... met tzatziki tegen dumprijzen. Economie is een heel aparte tak van sport, inderdaad. Dus tot slot een helder economisch en praktisch advies. Als u tegen Europa bent en niets meer wilt inleveren... voor die uitveters in het zuiden... weiger de komende jaren dan iedere vorm van loonsverhoging. Krankzinnig, maar heel verstandig. Justus Verloel over internationale solidariteit. Het is half vier, tijd voor het NOS-journaal. Lieselot Radio 1.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 In Antwerpen is 8000 kilo cocaïne onderschept. Die was bedoeld voor de Nederlandse markt. Het zou de op één na grootste partij coke zijn die ooit in Europa is onderschept. De cocaïne was verstopt in een container bananen. Vanuit Antwerpen werden de drugs naar Rotterdam vervoerd. Daar zijn vijf mensen aangehouden.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 ABB, informatie. Met de meeste drukte rond Utrecht staan er in totaal in heel Nederland. 20 files nu met bijna 80 kilometer, uh, alles bij elkaar. Er zijn een paar ongelukken gebeurd en dat levert ook files op. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, 5 kilometer tussen Aalsmeer en Knopert-Raasdorp. Daar is de weg weer vrij. Ook een ongeluk op de A9 richting Amstelveen. Bij op 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. A12 daarna richting Utrecht. 10 kilometer file. Na een, een aanrijding met een auto met aanhanger. Tussen Reewijk en Woerden staat die 10 kilometer. Daar is de weg weer vrij. Op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Staat een file tussen Roosendaal en afrit wauwse plantage. Van 3 kilometer. Komt door een ongeluk. En daar is de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Mo. Nou, goedemiddag. Vanuit de kroon. Aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Rachel gaat direct. Leidse archeoloog. Zij doet onderzoek naar de herkomst van skeletten in een massagraf onder een Alkmaars parkeerterrein. Frits Barend gaat het over sportieve hoogte en dieptepunten hebben. Zou zomer eens over wielrennen kunnen gaan. En u kunt reageren. Twitter ons, AfroVML. Of bekijk ons op vrijdagmiddaglive.afro.nl. De rubriek over duurzaamheid. Ja, dames en heren, ter gelegenheid van het feit dat onze koningin... is uitgeroepen tot één van de honderd duurzaamste Nederlanders... hebben wij een gesprek met haar koninklijke hoogheid... en haar moeder, prinses Juliana, even overgevlogen uit de koninklijke hemel. Koninklijke hoogheden, welkom. Dank u. Dank u, wat gezellig. Mag ik een sigaretje opsteken? Uh, nee, helaas mag u niet hier roken. Nee. Er is oh. sinds enige tijd een rookverbod in Nederland, mamie. Wist je dat niet? Nou, in de hemel paffen we lustig op los. <lacht> ja, uh, prinses Juliana, wat vindt u van het feit dat uw dochter... Ja, zeg, ben jij nou zo'n vreselijk duurzaam, Trix? Dat kan ik me helemaal niet herinneren. Jawel, mamie. Ik ben heel erg met het milieu begaan en met dierenwelzijn. Er staat me niets van bij. Nou, ik moet daar de voorstin wel een beetje gelijk in geven. Maar was u dan zelf zo met duurzaamheid bezig? Daar kan ik me dan weer helemaal niets van herinneren. Kent, ik hield al in 1974 grote paleisdebatten over milieu en duurzaamheid. Ik droeg altijd goedkoop en afgedragen kleren. Zeker. Ik reed op de fiets. Ik schonk zelf de chocola voor het personeel... Kerst. Ja, dat, dat werd ook altijd erg gewaardeerd. Nou, daar ben ik mee ja. gestopt met die misplaatste nederigheid. Dat had geen enkele zin. Maar dat dierenwelzijn, u at toch ook gewoon vlees? Ja, maar ik at alleen wat Benel geschoten had. Hè? Dus hert, zwijn of gebakken panda... rechtstreeks uit de natuur, dat weet je best. En die waren toch al dood. Ja. En, en u had natuurlijk zelf ook een hondje, Sarah. Ja, mijn Sarah, die heerlijke Basenji. Dat was onvreselijk vreselijk plezierig beest. Mag ik dat Ach, vragen? Wat, wat is een ja. Basenji? Is dat een bepaald ras? Maar dat op... heeft toch niks met duurzaamheid te maken? Ik heb ook al jaren hondjes. Ja. Miss Pepper, Plouchy, Mobi. Chip, een oh, Ja, En al die klei die voor jouw vreselijke beeldhouwwerken gedolven moet worden, is ja. dat dan soms ook duurzaam? Dat is een verdomd vervelende rotopmerking van je man. De mensen moesten eens weten hoe gemeen jij kon zijn vroeger. Die populaire Jullie, die zo heerlijk gewoon was. Nou, beter dan dat luxe leventje wat jij leidt. Je hebt dat altijd hoog in je hoofd gehad, al toen je een baby dames, was. Dames, dames, hoogheden, dames, hoogheden. Even, even terug naar het onderwerp. Mami, luister ja. nou eens even. Ik gebruik groene stroom. Ik heb zonnepanelen, spaarlampen en ik heb vorige week een elektrische auto besteld. Dus wat lult u nou? Ja. Nou, dat, dat, dat is inderdaad behoorlijk milieubewust. Ach, ach, maar dan zo'n Henk Bleker die de hele nat... En het dierenwelzijn naar zo'n grootje helpt. Dat laat jij allemaal naartoe. En die holleder shows op tv besmetten zalm. Geen post meer op maandag. Om van dat misbruik in de jeugdzorg om te zwijgen. Ik heb helemaal geen macht meer. Wat moet ik eraan doen? Ik vind het zelf ook allemaal verschrikkelijk. Dames, dames, dames. Treet dan gewoon af. Hè? Nee, maar dan heb je geen zin in, want dan raak je alles kwijt. Hè? Dan kun je niet meer met je eigen vliegtuig op vakantie. Uh. Je groene draak bezuinigen op je hoeden. Nou ja, het zou inderdaad misschien wel eens tijd worden... En de troon afstaan aan Alexander? Bent u gek geworden? Alles in één laten starten wat ik in al die jaren opgebouwd heb. Over duurzaamheid gesproken. Jij bent nog steeds hetzelfde eigenwijze nest als altijd. Ik vlieg maar weer eens omhoog. Nee, mami. Blijf nog even. Hoezo? Ik mis je zo. Ik vind er de laatste tijd nog zo weinig aan. Nou, nog even doorzetten, meisje. Je doet het goed. Ga zo nog maar even lekker wat klei, hè? Ja, mami. Ben je nou weer op de fiets? Dames en heren luisteraars, de prinses stapt nu op een soort fiets... Ja, kind, dat is mijn luchtfiets. Tot ziens! <lacht> ...en verdwijnt naar boven. Dag, mami. Ook uw koninklijke hoogheid, dank voor dit gesprek. Marian Leuf, Sanne Wallace de Vries en Pieter Bouwman. Bij de herinrichting van een parkeerterrein in Alkmaar werd in 2010... een hele bijzondere vondst gedaan, namelijk twee massagraven uit de 16e eeuw... met daarin de oudst bekende vuurwapenslachtoffers van Nederland... mogelijk zelfs Europa. Archeoloog Rachel Schatz van de Universiteit Leiden heeft de skeletten opgegraven en doet nu samen met het Nederlands Forensisch Instituut en het Korps Landelijke Politiediensten onderzoek naar deze, zou je kunnen zeggen, cold case. Rachel, welkom. Hallo, dank. Uh, ook natuurlijk Frits Barend aan tafel. Hij gaat het over de tops en flops uit de afgelopen sportweek hebben. Frits, spannend zo'n forensisch onderzoek naar lijken uit de 16e eeuw. Ja, ik vind het fascinerend, ja. En ik denk dat Holleder daar geen schuld aan heeft. Dat denk ik ook niet. Dat kunnen we bij deze hier al vaststellen. Rachel, wat verwachten jullie te vinden toen jullie in 2010 met je werk daar in Alkmaar begonnen? Nou, het was ingericht als een soort van stage voor studenten... osteologie van de Universiteit Leiden, van de, van de faculteit... Osteologie? Osteologie, uh, mensen die uh, naar botten kijken. Botten ah. uit het verleden dan, vaak specifiek. En het was een stage voor hen. En uh, we wisten dat daar skeletten zouden liggen. Het was een, uh, de begraafplaats van de Minderbroedersklooster. Dus jullie verwachten eigenlijk skeletten van broeders daar te vinden? Nou, dit was gewoon een, een begraafplaats. In eerste instantie dachten we dat er misschien alleen maar broeders zouden liggen. Alleen eerder onderzoek had al aangetoond dat er ook vrouwen en kinderen aanwezig waren. Oh, Viespeuken. <laughs> dat is dan Met weer een conclusie van Frits <laughs> Nee, het vaker, kwam vaker voor dat gewoon ja, mensen die... Gewone burgers ja, ook op, op zo'n begraafplaats. begraafplaats lagen. En we verwachten tussen de 100 en de 300 skeletten te vinden. Dus dat was een hele mooie stage voor onze studenten. En nou, dat, was inderdaad, dat ging hartstikke Je gleemt er leuk. helemaal bij, 300 skeletten vinden. Ja, dat is wel mijn idee van. Ja. <laughs> Fantastisch, ja. ja. Maar toen kwam er dus iets anders bij. Ja, natuurlijk is dat altijd een archeologische opgraving. Dat vind je in de laatste week, zoals nu ook. Vonden we opeens een, een massagraf. Ja. En daarna nog één. En toen dachten jullie, wat is dit? Maar wat is een massagraf precies? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een massagraf is in principe dus meer dan één. En twee komt nog wel iets voor in de geschiedenis. Maar in dit geval waren het er dus 22 en 9. En dat valt dan wel onder de categorie ja. 22 massagraf. en 9 wat? Individuen. Skeletten. Skeleten. Kon je zien, mannen, vrouwen, kinderen? <laughs> nou, in het veld wordt dat niet meteen vastgesteld. Want dat is de eerste zaak om het zo zorgvuldig mogelijk te documenteren en op te graven. En dat hebben we later vastgesteld in de universiteitsleiden in Wat waren het laboratorium. In het grote massagraaf zaten 22 jonge mannen. En in het kleine massagraaf zaten zowel vrouwen als mannen. En er was ook zelfs een, een klein jongetje van een jaar of twaalf aanwezig. En toen wilde je ook weten wie het waren natuurlijk. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk om daar achter te komen. Archeologisch gezien heel moeilijk. Ja. Want er was dus niet echt documentatie over. Er werd niet genoemd van, nou, leuk, hier liggen deze, deze persoon. En dat is altijd een beetje lastig om uit te zoeken, archeologisch gezien. Want hoe zijn jullie dan te werk gegaan? Nou, wat we allereerst gedaan hebben... is gewoon de basis fysisch-antropologische, osteologische analyse. Kijken naar geslacht, leeftijd, lichaamslengte... eventuele ziektes die de persoon gehad heeft, eventuele afwijking. Daar begin je eigenlijk mee. Nou, toen viel dus een eerste instantie al op dat in het grote massagraf alleen maar mannen zaten... van jonge leeftijd, vrij lang, vrij robuust. Dus dat is op zichzelf al heel interessant. En dat de kleine massagraf dus eigenlijk... een hele andere demografische samenstelling had. Dus dat kwam, kwam meer... uit een andere omgeving. Ja, nou, niet een andere omgeving, maar dat het misschien... een ander type mensen, een oh. andere soort mensen... Dat kwam meer overeen met wat we gevonden hadden in de rest van de begraafplaats. Gewoon een soort van burgersamenstelling, een soort van doorsnee van de samenleving. En wat hebben jullie daaruit geconcludeerd? Nou, de hypothese is dus dat de mensen in het grote massagraf mogelijk, de soldaten zijn die de stad verdedigden tijdens het beleg van Alkmaar in 1573. Ja, want het begin van de 80-jarige oorlog, hè? de Spaanse overheersing. Ja, dat de 80jarige oorlog begint officieel in 1568. Ja. Heel goed, Frits. <laughs> En dat begint natuurlijk al eerder met wat strubbeling, bijvoorbeeld de beeldenstorm in 1566. En in 1573 uh, wordt dus inderdaad Alkmaar be, belegerd. En het hele leuke van Alkmaar is, is dat Alkmaar er als eerste in geslaagd is om de Spanjaarden buiten de deur te houden. In ja. Alkmaar begint de victorie, is de kreet. Dat dan? is echt, ja. dus. ja. zeker. zeker ja. Ja. Maar dat waren dus militairen, die mannen, denk je? Mogelijk, ja. Dat denk ik op Spaanse of Nederlandse? Zeker weten wel uh, Nederlands. Ja. Ze liggen binnen de muren. Ze zijn netjes begraven. En er zijn rapporten van... Die staat, dat is wel heb bekend. je ook verwondingen gezien aan hun uh, skeletten? Absoluut, ja. Uh, ja, want Daarom heb je hier een bal naast je staan. Een, een wat wat, wat moet je dit voorstellen? Dit is een kunststof uh, ronde bal. Ja, dit is, met uh, gaten erin. Ja, Dit is een synthetische schedel. En uh, nou ja, Om even antwoord te geven. We hebben inderdaad kogelgaten aangetroffen. Ja. In enkele van de schedels. En dit is een uh, nep schedel. Gemaakt van een soort van nepbot en dat was gevuld met gelatine. En daar hebben we dus inderdaad met het Nederlands Forensisch Instituut meer ah, onderzoek naar gedaan. Die om de daar komen die om de hoek kijken. Want inderdaad. jullie hebben, begrijp ik, deze schedel gewoon lekker kapotgeschoten. Nou, deze nep schedel hebben wij inderdaad uh, kapotgeschoten. Leuk, toch? Ja, nou, dat was interessant. Ja, wat leed je dat dan? Nou kijk, de, de, de strekking van deze, of het idee wat wij wilden, waar wij achter wilden komen... was nou, wat voor een type kogels zijn er gebruikt, wat voor ah. wapens... wat de snelheid, eventueel de afstand. En op basis van het gat wat ik zie... Ik ben een osteoloog of osteoarcheoloog en dat kan ik niet zeggen. Dus vandaar dat we de forensische experts om hulp hebben gevraagd... die daar toch wel iets vaker mee te maken hebben. Niet, niet met dit soort kogels. Dit, dit is... Kijk, dit is een, een, een, een knikker. lode ronde knikker, een soort knikker ja. van 1 centimeter 1,5 doorsnee. Ja, Vrij dat is zwaar. ongeveer 17 millimeter. Of die is hierin geschoten. Die is hier ingeschoten, In deze kunstschedel. Ja. En dit is natuurlijk kalibers die niet meer gebruikt worden. En, maar in die tijd wel. Dus het NFI moest zelf ook even een ja, beetje improviseren. En wat hebben niet, die proeven jullie geleerd? Nou, die proeven hebben ons geleerd dat de kogels waarschijnlijk langzamer gingen dan we hadden verwacht. We schoten met verschillende snelheden tussen de 100 meter per seconde en de 160 meter per seconde. En degene die we afgeschoten hebben met 100 meter per seconde kwam het meest overeen met het trauma wat wij zagen in de archeologische schedels. Aha, zo hard gingen die kogels nog niet in die tijd. Alhoewel ik dat nee. ook wel hard vind trouwens, maar goed. Nou, de huidige kogels gaan 800 meter per seconde. Zo. Dus dat is wel even om aan te geven dat er een duidelijk verschil zit. Maar ook het gewicht is natuurlijk... Heel verschillend. Dit, deze zijn 30 gram. Maar hoe uniek is dit? Want dit zijn, begrijp ik voor zover bekend... de oudste vuurwapenslachtoffers in Nederland en misschien wel Europa. Ja, zeker. Ja, dat is ontzettend uniek. En dat, dat leerde ik eigenlijk ook pas vrij <tus> recentelijk, dat dat zo was. Maar ik denk dat er in Spanje ook ontzettend belangstelling voor is voor jullie onderzoek. Dat denk ik wel, ja. Zeker, want uh, er is net een nieuwe tentoonstelling geopend... in het museum in Alkmaar. En daar was ook de Spaanse ambassadeur aanwezig. Die vond het ook zeker ontzettend leuk om ja, hierover te leren. En EU heeft net de vredesprijs. Kijk aan. dus wat dat betreft is dit ook alweer een manier uh, om te verboerderen. Wat, wat jullie werken samen, ik zei het, met uh, de KLPD, de politie... en met het forensische instituut. Wat leren jullie van elkaar? Nou, De reden dat de KLPD erbij was, was eigenlijk dat ze graag wilden oefenen... in een niet forensische situatie, maar wel met overleden mensen... En we werken wel vaker samen met de universiteit. Wij geven ook bijvoorbeeld cursussen aan, uh, aan politiemensen. En we werken Als wel zij vaker ergens samen. in een achtertuin moeten gaan zoeken naar een lek... dan kunnen ze hier een beetje ja, uitproberen hoe dat... Uh... Het LUMC heeft uh, tijden cursussen gegeven Wat voor... Wat is het LUMC? Leids, het Leids Universitair het Medisch een... ja, ja. Centrum, de, inderdaad. Het ziekenhuis ja. heeft tijden cursussen gegeven voor politiemensen. Op het moment is het, geloof ik, door, wordt het door het AMC en door de UvA gedaan. Om gewoon een basiskennis van osteologie van botten te hebben... zodat ze weten wat ze aantreffen. Wat en wat leer je van de is. politie? Nou, ik leer vooral wat nieuwe technieken allemaal kunnen. Want zij hebben natuurlijk de, de, ja, het nieuwste van het nieuwste. En een prachtige... Nou, ik heb nu een prachtige 3D-scan van een massagraf. Ja, aan. En, en wat, wat, uh, jullie gaan hiermee doornemen, Kaan. Wat hopen jullie nog te ontdekken? Nou, we gaan hier nog meer testen mee doen. Want we, nou, we hebben dus gezien ook dat het lood moet zachter. Dus we zijn nog niet helemaal perfect... Je blijft nog even fijn schieten op die kunstschedels. Ja, graag. Ja. Nou, veel succes erbij en kom terug om te vertellen wat daar dan weer uh, uit uh, naar voren komt. Uh, het is tentoongesteld, de tentoonstelling Victorie het beleg van Alkmaar in 1573. Vanaf deze week te zien in het Stedelijk Museum in Alkmaar. Tot zover dank, Rachel. Blijf even zitten. We gaan zo direct met Frits door over de sport... nadat we weer geluisterd hebben naar de band van Kizzy McGure. it's perfect and always finish what you start grandma said don't slam a door you might have to walk through again swallow your pride don't give up be a true friend Live Lessons, Kissy McHugh. Sport met Frits. Frits De hoofdredacteur van Helden en ook aan tafel nog steeds Rachel Schatz. Archeoloog doet ook aan sport of niet? Ja, ja, onder andere. Zoals? Fitness, zoals he? Fitness en salsa. Oh, squash ook een beetje. Tennis oh, oh. af en toe. Kijk aan. Salsa doet Ruud het, het ook, las ik van de week. <laughs> ja, dat hoorde ja. ik ook. Ja. Liefhebben van wielrennen ook, Rachel? Minder, minder. Oh, Oké, okay, want daar <laughs> zal het misschien wel een beetje over gaan. Daar gaat Twitch. het vast wel over, ja. Zullen we maar meteen beginnen met de flops? Ja, dat is eerst uh, gisteren een berichtje op Nieuwsport. Rehabilitatie van turncoach Frank Louter. Hij wordt door vier de turnploeg, de sportploeg van het jaar 2002... wordt hij aangeklaagd dat hij mede schuldig is geweest aan fysiek en uh, mentaal geweld tegen meisjes, tegen die turnsers. Nou, er moet nu eens een groot onderzoek komen. Hij was een beetje op de achtergrond gedreven door Pro Patria en door de Turrmbot, maar hij is volledig gerehabiliteerd. Het wordt nu tijd voor een groot onderzoek. Ik vind dat flop 3. Ja, en dan flop 2 en flop 1 vallen eigenlijk samen. Het is de publicatie van het rapport Lens Armstrong... en de rol van de sportsfondistiek daarin. Uh, natuurlijk moeten er bewijzen zijn en moet je uitzoeken... maar het is niet nieuw, het is niet onbekend... Uh, David Miller heeft er al een boek over geschreven... hoe hij gedrogeerd was. En, uh, het symbool van de Nederlandse sportverstuk... Mart Smeets was gisteren bij De Wereld Draait Door. En hij heeft dus blijkbaar altijd... Lens Armstrong altijd geloofd. Nou, Dan was hij een van de laatste die hem geloofde. En dat zegt wat over Mart. Mart is een geweldige presentator. Kan inspreken als geen ander. Maar hij is helaas als journalist op de mand gevallen. Want een journalist moet altijd wantrouwig blijven. Moet altijd kritisch blijven. en moet tegels lichten. En dat heeft hij helaas niet gedaan. Hij niet alleen, hè? Nee, hij niet alleen, maar hij is twink het symbool. Nee, dat is inderdaad hij niet alleen. Maar goed, hij heeft toch altijd verslag gedaan van die Tour. Er werd, ja. er werd uh, een paar keer zijn beelden zien of horen van zijn verslag... dat Lens de Tour won. Het was bijna genant om te horen. Maar hij zei iets gisteren. Hij zegt, ik geloofde Lens niet op zijn blauwe ogen. Nou, dat heeft hij dus wel gedaan. Maar hij zei nog iets gisteravond, daar schrok ik wel van. Liegen is bijna onlosmakelijk in tops, ligt bijna onlosmakelijk in topsport verborgen. Dus hij neemt nu de hele topsport mee... omdat hij belazerd is door Lens Armstrong. Dat... Je, je kan geen topsport beoefenen als je niet liegt. Ja, dat zegt hij dus. Dat betekent dat... Uh... Kijk, de waarheid is voor mij niet heilig. Je hoeft voor mij echt niet altijd de waarheid te spreken. De leugen kan soms heiliger zijn dan de waarheid. Ik geloof ook in de leugen. Maar een topsport... Je gelooft in de leugen. Ja, nou, ik, dat kan ik je aantonen met één bewijs. Ik had hier niet gezeten zonder de leugen. Want? Mijn ouders waren ondergelopen in de oorlog en zonder de leugen was ik niet geweest. Met dus ik... aan uh, leugen? He, waar die voor bedoeld? Is. Nou, een, leug ja. een leugen is soms heel functioneel. Dus een leugen. Ik geloof in leugens. Maar topsport? Maar een topsport, kan ik niet de, de teun, de Nooyers, de artschenke, de ranomi, de de Marianne Vos, dat kun je niet zeggen dat daar onlosmakelijk dat zij verbonden zijn met de leugen. Dus voor mij is de leugenaar van de week. Marts En dat lieg ik er lustig op los. Maar Frits toch even, want die sportjournalistiek... ja, jij bent zelf ook sportjournalist. Ja, ja, ja, ja. Ik nou, bedoel, wij, we moeten ze uh, niet allemaal de hand in eigen boezem steken dan? Allemaal, ja. Ik weet, wij hebben ooit een keer... er, wordt zo direct, er is een boek gepresenteerd van Stefan Rooks en gert Teunissen. Henk en ik hebben toen nog bij Nieuwe Revue werkte... drie maanden onderzoek gedaan naar al dan niet voor mijn dopinggebruik... van gert Teunissen. Uh, Gert ontkent dat nog altijd. Nou, we hebben aan de hand van statistieken aangetoond dat hij iets moet hebben genomen. Hij zei dat het lichaams eigen was. Nou, de statistieken bewezen dat dat niet zo was. Dat maakt je niet gewild, geliefd in dit milieu. Ja. Uh, dus we hadden net een discussie, ik weet niet of je het nog gehoord Ja, Heb ik dat gehoord, jan ja, ja, ja. ja. zegt, zet die hele tour maar niet meer uit. Ja, het dat... probleem van de sportjournalist is dat het ook allemaal liefhebbers zijn en dat ze daardoor geen kritische ja, dan, ik, uh, zijn. Ja, nou, ik zou je zeggen dat de gemiddelde sportjournalist tien keer kritischer is dan de gemiddelde journalist op het Binnenhof. Want als, je dat? Erger, als het ergens. Het Binnenhof is heel klein. Het gaat misschien om 30, 40 mensen. Als je erg afhankelijk bent van goede relaties op Binnenhof... Ja, maar in beide gevallen uh, wreekt het zich dus. Ja, wreekt het zich. Maar ik geloof dat de sportschik is veel kritischer. Dat zie je ook met voetbaljournalistiek. Er is, wordt heel kritisch over voetbal geschreven. Er wordt heel kritisch over wielrennen geschreven. Alleen net niet door de publieke omroep. En het is ook moeilijk te bewijzen, maar ja. Lens Armstrong... Lens Armstrong heeft, uh, er waren al zoveel bewijzen voor hem, tegen hem. En ik, ik, je moet dus kritisch zijn in 1999, of 2000, uh, na de tweede rustdag... ik was vandaag weer op de wielerbeurs en ik sprak daar een aantal betrokkenen... ik wilde toch eens wat mensen spreken. Uh, wees iemand mij erop, de tweede rustdag, dan zijn die renners al uitgepeigerd... die zijn al kapot, we hadden een bergetappe. Armstrong, met negen man, bij de laatste berg lag hij op kop negen van zijn ploeggenoten. Dan moet je bij jezelf als commentator denken, dat kan niet. Nee, maar het is een publiek geheim, alleen toon het aan. Dat was nou ja, natuurlijk het probleem. Dat is goed, maar, het, maar dat het zo ongelooflijk goed georganiseerd was... Kon ik, dat kon niemand weten. Maar het wantrouwen, wat ik gemist heb inderdaad bij de commentatoren... Dat was onvoldoende nou, aanwezig. Ja, voor, onvoldoen, nou, voor de journalistiek, goed. Ja. We gaan door. Nou ja, en dan is Flop 1 natuurlijk Lans Armstrong zelf... Uh, en dan niet eigenlijk Lens, maar de dopingcontroleurs. Hij is al nooit positief bevonden. Dat wil zeggen dat de dopingcontroleurs... of om de tuin zijn geleid, of om de tuin geleid wilden worden. Betaald. Want, oh, nou ja, dan niet. Het, is, het stinkt in ieder geval. Dus de hele dopingcontrole was erop uit om de kleintjes te pakken. Later is het ook wel wat groot gepakt, maar hij mocht nooit gepakt worden. Want hij gebruikte dus, hij wist wanneer hij gecontroleerd werd... zijn ploegleider Johan Bruneel was een meester om te weten wat er gebeurde. Dat is, zoals ik zeg, je moet iemand hebben die weet hoe de hazen in het veld lopen. Dat wist Johan Bruneel. Het kan dus niet zo zijn dat hij, als ik uit het rapport lees... hij gebruikte testosteron, cortisone, epol als een gek. Hij is nooit betrapt. Dat betekent dat die hele dopencontrole van corruptheid aan elkaar hangt. En dat vind ik de, echt de, de flop van het uh, nog erger dan dat Lens Armstrong gebruikt heeft. Want Lens mag proberen om te kijken of je wat kan omzeilen. Is dit niet gewoon het failliet van de wielersport? Nee, is het niet failliet van nee. de wielersport? Nee, want de wielersport blijft juist daardoor zo aantrekkelijk... om naar te kijken en om te volgen. Vanwege en, al die ja, uh, ik, criminaliteiten? Voor, voor een journalist ding. is dit fascinerend om te volgen. Oh ja, zo, ja, zo kan je het ook ik bedoel, Fantastisch dit. Ik heb, daar leven wel als journalist van. Ragen, niet al, als je dit hoort, denk je van... nou, dan ga ik kijken de komende Tour. Nou, dat klinkt wel interessant, ja. Ja, natuurlijk ga ik kijken. En je wil nu volgend jaar kijken. Wie heeft er gebruikt? Wie niet? Zo kijk je ook dus. Maar nogmaals, de Tour de France is fascinerend om naar te kijken. Ik doe het zelf fietsen. Fietsen is een fascinerend. Waar er nou eigenlijk een grap van? Maar het is natuurlijk bizar dat er dus een wedstrijd wordt georganiseerd ja. die naar menselijke maatstaven eigenlijk niet te doen is nou ja, en die je alleen wat, maar uit kan rijden. Wat, met gebeur, doping. wat gebeurt er? Je bent dus kapot na een etappe. Dan ga je naar de dokter en zegt, dokter, ik kan niet meer. Nou, uh, in, in Amsterdam in het uitgangsgevezen zijn allerlei geestverruimende middelen. Ja. Doping. Dan zegt zo'n dokter: Ja, ik kan je wel iets geven, maar eigenlijk mag het niet. Maar je wilt toch graag doorrijden. Ja, ik vind het niet zo crimineel dat je dan wat neemt. Als het, als het maar onder begeleiding is. Als het onder begeleiding is. En goede medische ge begeleiding. geef de vrij, zeg jij. Nou, daar ben ik ook weer niet helemaal voor. Oh. Omdat je dan ook weer natuurlijk de uitwas hou je. Maar ik, in principe zeg ik, ik geef het vrij. Hmm. Want het gaat wel, je moet wel verschrikkelijk hard trainen om zo hard omhoog te gaan op een berg, hoor. We moeten ook nog naar de tops. Nou, <tus boyfriend> <smacht> Louis van Gaan, hoe je het ook bent of keert. Alweer? heeft nieuwe land in het Nederlands elftal gebracht. En ik voorspel je, Nederland wint vanavond van Andorra. Gewaagde te voorspellen. Dan de Rabo-wielerploeg. Gisteren was Helene Kielaert de sponsorvertegenwoordiger bij Nieuwsuur. En er werd al vijf, zes keer gevraagd. Als waren we, oh, stoppen jullie nou met sponsoren? de sponsor? Rabo wordt in verband gebracht, hè, ja. in die documenten. Levy Leipheimer heeft gezegd dat hij in de tijd dat hij bij Rabo was... Van de Vloegleiders, van de ploegarts doping gebruikt heeft. Ja, dat Rabo, zal best. Dat zal best. Ik heb daar Theor naar gevraagd. Hij zegt: er is natuurlijk een vertrouwensband tussen de arts en de sporter. Ja. Medisch geheim. Ik kan best in het Levi Leip hebben gezegd: dat kun je me wat geven. Dat die man heeft gezegd: ik wil je best iets geven. Als je toch neemt, neem het dan maar onder mijn begeleiding, is het medisch begeleiding. Ja, dat ja, maar heb ik dus, al meer van arts gehoord. Uh, sponsor, stop je met. Nee, de stop sponsoring. alsjeblieft niet. Rabo is een fantastische sponsor. Niet stoppen. Niemand zal minder gaan fietsen, niemand minder zal minder truitjes dragen. Volgend jaar met Rabo, er is geen echt geen moralist die zal zeggen schande, schande, schande, rabo. Blijf maar, maar, als je maar je zegt eigenlijk ook niemand zal stoppen met doping. En, do en toch moeten ze doorgaan. Nou, nee, er wordt neder. laatste jaar is er veel minder doping. Het is echt Ontdekt. veel minder. David Miller won afgelopen jaar een etappe in de Tour de France. En het is duidelijk, David Miller gebruikt geen doping meer. Er wordt ook minder hard gereden, er wordt minder hard weg opgereden. Ben jij nou zo naïef of ben ik zo achterdochtig? Nee, ik ben zo naïef. Oké. Okay. Ik ben zo naïef. En jij bent gelukkig niet dus zo achterdochtig. Natuurlijk wordt er nog gebruikt. En er worden ook steeds mensen betrapt. Maar no. ik zeg, die dopencontrole is dus niet... Nog vertrouw. één minuut, Frits. Uh, nou nee, ja, die onthullingen in het rapport, het is echt het lezen als een roman. Voor, het, voor, de, voor de start in 1999 had Lance Armstrong een wondje op zijn arm... en dat was duidelijk van een injectie. Toen is zijn, had een vrouwelijke masseuse, die moest haar mascara even halen... om dat wondje mond, te maskeren. Uh, dan die uh, Emile O'Reilly, die uh, masseuse... die moest 18 uur een keer heen en weer naar Spanje... om een doos pillen te halen. Het heet de vloeibaar goud, de doping die ze gebruikte. De mensen die het leverden, de, de bad newsman. Het, is, het leest fascinerend, het is fantastisch om te lezen lezen. En daardoor hou ik van wielrennen. Frits Barend. Dankjewel. Ravondschats, ook dank. Tot zover dit deel van Vrijdagmiddag Live. Na nieuws en reclame zijn we weer bij u terug. En dan gaan we het ook over TBS-cliënten en hun beoordelingen hebben. En natuurlijk Bert Brussen. Met hem gaan we browsen over het internet. Tot zo direct. AVRO Morgen